Ze krijgen mij niet bang. Ze krijgen mij niet bang. Ze krijgen mij niet bang. Ze krijgen mij. Mijn denkt dus graag in zijn schuur S'avonds struit hij door de straat, het is een raar figuur Zijn tuin staat vol met onkruid en één raam is afgeplakt. Op vandaag daar staat mijn huis te koop en ik ben in prijs gezakt mijn... <tie> I'm gonna get